Is koud. Probeer me te bedenken wat mijn vlucht inhoudt Maar de weg terug is een vrouw die me smeekt haar te nemen De glimlach van een kat en opeens is ze verdwenen Ik weet het, Ik weet het. mijn gedachten zijn te zwak Ik heb nachtenlang gewacht met het pakken van je hand Vlammen branden in mijn hart, alsof liefde me kwaad maakt Val over de rand als je diepte me aanstaart Ik sta graag graag, s'nachts alleen naar de stad omdat ik zo de treden naar de hemel kan tellen En in deze dimensie is mijn streven perfect Omdat ik weet dat ik met hele legers kan vechten En terwijl ik tegelijk in mijn droom op de maan land Zie ik hoe Alice tegen de boom aan de slaap valt Ik waak s'nachts en denk over daar buiten Mijn thuis ligt daarachter Laat mij nu naar huis gaan als fruitschaal Beerst heel lang een stil leven Mijn geest in het licht van de dam Geen geketend. ik weet zijn te zwak, ik heb nachtenlang lang gewacht, mijn verlangen dat was zwart Ik verwerk de pijn, en als ik naar de sterren kijk Ze brengen mij een einde aan, begrenzingen van tijd En heel soms, zie ik dat een paar dalen En zij zweven parallel met mijn tranen onder aarde Ik loop over de stenen van de rode planeet En realiseer, ben hier in dromen geweest Opende mijn geest, voor een boodschap van leven Mijn leven was dood en dus dood werd mijn leven Ik hoop op die eeuw door woorden gewurgd in je stilte verdronken. Maar dit is nacht en dit zal mijn kracht geven. Dit is ruimte ruimtevaart door tijd, dit is mijn nachtleven. Oordeel niet, maar wacht even als je twijfelt. Zit je fout. Ligt altijd in de schaduw en dan is zwijgen ook goud Ben ik eigenlijk getrouwd met de moeder der planeten Mijn gehoor werd stilgelegd door zo'n 100 miljoen kreet Ik was hier sinds het begin, de vader aller mensen Vervloekt omdat ik weigerde met God samen te werken Ik lieg niet alsjeblieft, vraag alleen vertrouw mij Mijn nachtmerries verzameld in mijn eigen geest. de pijn, en als ik naar de sterren kijk Ze brengen mij een einde aan, begrenzingen van tijd En heel soms, zie ik dat een paar dalen En zij zweven parallel met mijn tranen om de ik verwerk de pijn en als ik naar de sterren kijk Ze, ze brengen, brengen mij een einde aan begrenzingen van tijd En heel soms zie ik dat een paar dalen zij zweven parallel met mijn tranen onder. de De illusie dat het helemaal niet te breken was Gebroken op de dag dat de hemel naar beneden kwam Levenslang in een cel. Muren vormen mijn gedachten Honderd man die dachten erop af zonder te wachten En dan ging ik er ook voor Gooide alle remmen los in verminkingen verloren Alles afgestemd op God, dat was wat mijn hoop gaf Dat was wat ik overdacht, overnachten overdacht Wist al dat je lopen zal, toch kwam het als een mokerslag veel pijn te kunnen huilen en ik voelde me verstrooid Mijn hersenen intact maar mijn bloed dat niet strookt En een blik op je ogen, emotionele waarde En nu ben ik gedoemd, oneindig naar je te staan Lees me Iris, ik verwerk de pijn En als ik naar de sterren kijk, ze brengen mij een einde aan begrenzingen van tijd En heel soms, zie ik dat een paar dalen en zij zweven parallel met mijn tranen